In het AD zegt topman van der Laan dat de prijsverlaging vooral is gericht op discounter Lidl. Twee jaar geleden. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. Er staan momenteel geen files, ook zijn er geen snelheidscontroles voor vandaag aangekondigd. Dat betekent niet dat er niet op snelheid wordt gecontroleerd, simpelweg dat ze niet vooraf bekendgemaakt zijn. Tot zover zo de verkeerde.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 autobedrijf Zandvoort. Ook Robert op zaterdag. Zin in Zandvoort Zandvoort is zin in ZFM ZFM. Met nu Toebak Lit. Dit is het Zandvoort Nieuws Het is weer tijd voor Toebak Leek Get your way in the end Too many people, the king is er niet vandaag, die zit nog steeds, staat op de, op de trap. Wilt u koffie? Komt u even naar beneden. Ik heb koffie binnen. Nee, mevrouwtje, dat hebben we vorige week ook al gedaan. We gaan niet weer koffie drinken, hè. Dat, dat, dat liep toen helemaal uit de hand, weet u nog. Nee, daar wil ik niks van. Nou goed, even een imitatie van Jolande, die ze vandaag namelijk niet van nou, ze Namens even het schilders op bezoek. En het hele huis rondom... Wel, voorkant de, achter de hand heeft namelijk een rijtjeshuis. Het wordt geverfd en had uh, via Groupon en een of andere bon gescoord. En dat was geloof ik 200 uur uh, schilders over de vloer. Nou, ja, ik denk dat helemaal is, niet geschilderd te worden, maar ja. Het is al die Groupon. Dus er zat ja. nog een oud bankje thuis staan. Oh, dat kan ook nog een verfje op en zoiets. Dus je begrijpt wel, die is even bezig. En misschien gaan we er straks wel even bellen om te vragen van, uh, hoe te, het ervoor staat. En of ze vorige week, volgende week welkom. Want volgende week ben jij er weer niet. Marcus. Nee, ik ben er een weekje niet. Nee. Ik ga leren golven. Hè. Ik ja, ga gold. met de KLM open meedoen. Ja, uh, ja, dat prijzengeld. Man, dat is echt... Ga je voor. Dat is echt helemaal... Heftig uh, hoor. 10.000 euro's of zoiets. En het maf is wel dat... voor vrouwen is het dan wel weer een stuk minder. Ik bedoel, voor vrouwen is minder. Ja, die kunnen ook golven, maar de prijzen geld voor de vrouwen is een stuk minder. Dus daar wilden ze een paar jaar geleden nog wel iets aan doen, maar of dat nou gelukt is, we gaan daar straks even op gaan googelen. want dat is natuurlijk toch weer discriminatie. Discriminatie, want ja, dat, uh, ja, over discriminatie gesproken, yeah? dat was uh, van de Wekem uh, bericht, dat een vrouw werd geweigerd als lid van een visclub. Ach, dat was echt een heel groot klingetje. Uh, dat wil je toch ook niet bij horen. Visklubvrouwen. Nee, nou, sowieso vind ik visklubvrouw. Ik, uh... ik moet wel zeggen, mijn zoon is aan het, aan het vissen. En hij heeft gezegd, de eerste week dat hij die hengel, die al het water in gooien. Ik kan dat echt niet aanzien. Wat geprutst met het touwtje door dus zo'n lusje. En dan, dan moet je hem ook een bepaald tempo moet je hem naar je toe trekken. Zoals, oh man, echt respect voor mensen die dit doen. Maar echt te suffen worden. Had hij een snoek van 35 centimeter? ...haalde hij er gewoon het water vandaan. Dus toen dacht ik van... ...hé, hey, dat is toch wel leuk. Maar ja goed, daarna heeft hij weer uren niks aan te doen. ik denk ja, daar ja. is dit voor? Maar goed, waar ging het over? vrouw maar die, die wilde die, vissen. Die maar vrouw die wilde bij de visclub in Woudrichem... Ja, Woudrichem. Wou die uh, lid worden. Ja. Yeah. En bij het water daar mag je alleen maar vissen... ...als je lid bent van de visclub. Ah, oh, oké. Okay. Alleen ja, de visclub was al 100 jaar bestond hij... ...en die liet alleen maar mannen toe. Yeah. Dus ze mocht niet lid worden. Ach, nou ja, het ja. kan gebeuren. Niet ja. overzeuren. Terug naar het aardig. Ik He? denk dat het ook wel vervelend is. Tijd naar man. Ja, en ik heb een paars gevangen en die was ja. wel zo groot. En, en dan staat die vrouw erachter. Nee hoor, hij was maar zo groot. Hij Je zegt helemaal niet waar. We hebben hem opgemeten. Ja, hij is net zo groot als uh, dat ding. Ja, precies dat dingetje van je. Ja, dus helemaal niet groot. Nee. Het is ja, Hengel is natuurlijk hey. een beetje de, de, de compensatie van iets. Ja, en het grappige vind ik nog wel, de man, de, de man zit in het bestuur van die, oh. uh, van die visclub. Ja. En ze hebben een stemming gedaan of er vrouwen bij mochten. En er waren nul stemmen voor. Oh, oh, echt. Dit, dit, dit. Ja, maar dit, dit gaat niet over vissen. Het gaat over iets anders. Hè. Dit heeft te maken met iets wat thuis gebeurt. Tussen de lakers, daar heeft het mee te maken. En dan okay. gaan ze met jou spelen via die visclub. Ik, ik denk dat er inmiddels helemaal niks meer gebeurt is. die lakers. er is helemaal niks meer. Oh, die man heeft echt zoiets van, ik heb gewonnen. En iedereen is met mij eens. Maar of er nou thuis nog gevist wordt... Dat is klaar, in jou hoor. Dat heeft hij echt helemaal gespeeld, gewoon. Tweede geld vindt het eruit de Het is na negen uur, weten we wel. Ja, kom maar eens uit bed vandaan. Moet vandaag boodschappen worden gedaan. De auto moet gewassen. En waarschijnlijk de planten water geven buiten hoeft niet. Want het gaat volgens mij regenen. Sweet op de radio. I'm cracking a radiator, leaking life Ik uh, ben die regel even vergeten. Het is zo grappig. Het is een tijdje geleden dat Sweet uh, namelijk uh, op de bühne stond en uh, muziek maakte. Ze zijn allemaal solo een beetje geweest. En nu hebben ze weer een samenste, uit alweer een half jaar. Hoor. Dit is niet echt ontzettend uh, nieuw, maar het is redelijk nieuw. Sweet dit, en uh, dit, dit, dit, dit, It Starts When It Ends With You. Dat was de nieuwe single van Sweet. Dan zag ik hem weer dansen. Toen wij al ontswennig aan dansen... denk ik, ja, het is ook wel een beetje misschien ben ik hier te oud voor om zo te dansen. Dat is ook alweer bijna twintig jaar geleden. Dat is een grote hit, dat. Maar het maakt hem met, ik vind de een leuk plaatje. So heet Wild Ones, dat was een hit. En dan meer van dat soort uh, geinige plaatjes in het verleden. wordt trouwens een andere plaat. Wolfgang, King and All of His Men. Ja, onze koning gaat straks met een heel beveiligingsteam de straat op. Komt straks de koningsrede voordragen natuurlijk. En het is best wel spannend, want de afgelopen week... Zijn er allerlei mensen gescreend en er zijn allerlei gekken. En het waren er eerst 100 zoveel, toen waren het er 67. En uiteindelijk kwam het neer op 15 gekken die Nederland onveilig kunnen maken. En de grootste gek is gisteren vrijgelaten, Samira. Oh nee, Sam Sam Samira. Samira, ja ik googelde er even, wacht even. Ja doe je maar even. Ah oh, ja, uh, dat is een buikdanseres. Oh, hij hey. oh, hey. is omgebouwd net zoals die, uh, ja, die ja. gek uit Amerika. Ja. Uh, de foto wordt niet vergroter. Maar... Ja, oké. Okay. Sam... Oh nou, nee, wacht. Het is Samir A. Sorry, ik had het oh, te snel uitgesproken. Oh, het is niet Samira, maar het is Samir A. Uh, oh, hier. Ja, klopt. Ja. Dat is een ander gevaarlijk gek. Oh, vrij uh, man. Zijn buikdansres doet ook heel rare dingen met je, Maar dat zet niet aan tot geweld, denk ik. Het zet meer aan tot seks, denk ik. En maar... A is nou, er los... nee, dit losgelaten. is Oh nee, alsjeblieft. De speel de weg. <laughs> <laughs> ook een link op okay. onze Facebookpagina. Kijk maar even naar Samira. En dan ontspan je meteen. Nou, Samir A is uh, losgelaten en iedereen dacht van: oh, dan gaat die alle gevaarlijke dingen uit toe halen. Nou, het liefst zou hij naar de naar, naar, naar Verenigde Arabische Emigraten uh, emigreren. Emiraten is het toch? Emiraten, Emiraten. Emiraten. Ah, zal hij daar naartoe gaan met zijn gezin? Maar dat mag niet. Hij is paspoort is afgenomen, hij moet zich regelmatig regel, uh, melden bij de recalisering. En uh, hij mag ook niet met de media in contact komen. Hij mag in Den Haag geloof ik zijn gezicht uh, niet laten zien, dus hij mag bijna niks. En hij wordt aan alle kanten in de gaten gehouden. Het kost kapitalen dit hè. Zet hem gewoon vast. Maar dat mag weer niet. Want uh, hij heeft een gedeelte van zijn straf heeft hij uitgezeten. Maar hij is nog steeds uh, ja, radicaal. Nog steeds extreem. Maar ik snap niet dat hij niet naar de Verenigde nog wat mag. Emiraten. Emiraten. Ja. <laughs> dat mag hij niet. Want er moeten zicht op hem houden. Dat zicht, dat zicht erop houden, dat kost kosten over ja, Er zijn er nog vijftien, hè? Waar ja. We zicht op ja, maar goed, dat zijn niet deze, dit, er zijn meer types die uh, schietsovereen zijn en een beetje verstandig beperkt en zo. Dus ja, dat is dan... Die of een vaccinelichthouder thuis hebben ja, of, of we zijn sterke op. stembanden dat kan ook. Ja, en die uh, schreeuwen. wordt ook dat nog in de gaten gehouden. Ja. Het is nu even verscherpt, omdat we natuurlijk zijn dinsdag ja, troonreden. Ja. We zijn echt nieuwsgierig. Wat voor ja. mooi verhaal eruit komt. Ja, want hij heeft allemaal, je vertelde net, hij heeft allemaal uh, cabaretiers uh, in Nou, de ja, allemaal. ja, maak er meteen allemaal een uh, stand-up comedian van. Maar nee, hij heeft alleen mensen in, in de armen genomen. Ik zit even te kijken, wie nou allemaal. Uh, ik had net de stukje video gelezen. Ja, Koninklijke speech met een kwinkslag. Koningin Willem-Alexander krijgt uh, humorist als speechschrijver. Volgende maand uh, begint de ervaren Nederlandicus Jan Snoek met het schrijven van de Koninklijke Toespraken. Hij heeft eerder al werk verricht. Onder andere ook nog voor premier Balkenende. En die was altijd ja, zo die ontzettig. was grappig. Die was altijd zo grappig. Maar dat was wel onbewust volgens mij. Ja, dat was meer omdat hij op mijn skateboard trapt. En hoppakee. Ging hij ondersteboven. Nee, nou, we zullen het zien. Ik denk wel dat het nodig is om het op een andere manier aan te pakken. Goed. We hadden het over oude muziek van Swede. Nou, hoewel, dat was nieuw. Maar om het echt helemaal even oud te maken. Vind je deze band nog? De, de. Ja, dat was de groepsnaam al. De, de. Slow emotional replay hier bij ZFM kwart over negen. 23 uur. Goedemorgen stand voor het uit Hoogland, maar zo is het nog lang niet, man. Blijf even bij de les. We hebben nog heel veel leuke berichten, leuke muziek, zoals deze plaat dus een hit uit vervlogen tijd. All I see. Replay, dun dun. Dit is een algemene waarschuwing. Dat dacht ik al. Dit programma kan grof taalgebruik bevatten. Sorry, uh, nou, dat hebben we ook weer gehad. We moeten er altijd even in. Voor de mensen die, die verwachten dat toch voor ons dat we grof taalgebruik gebruiken. Heb ja. uh, je het gemist? Nou, moet je even naar de herhaling luisteren. Ja, echt de we we zullen hem straks, uh, zullen we dat stukje even apart op uh, ja, Facebook posten. grof taalgebruik van uh, Toebak leeft ook deze uitzending weer. Het is uh, ja, 20 minuten over negen. Uh, we, we kunnen het ook even, gewoon even praten over uh, het geld. Mijn neem, mijn neem, mijn neem. Iedereen denkt van het wordt allemaal duurder. Het wordt allemaal moeilijker. Het valt allemaal wel mee. Uh, dus het uh, Centraal Bureau voor Statistiek heeft wat onderzoeken gedaan. Koffie, thee, cacao zijn 2,6% goedkoper geworden. Particulier onderwijs 2,5% goedkoper. Accommodaties en hotels ook 2,3% goedkoper. Uh, communicatie, telefoons dus... 2%, 2 goedkoper geworden. Uh, huishoudelijke apparaten zijn 1,7%. En brandstofprijs is zelfs ook, ja... Benzineprijs is 2 cent goedkoper geworden, dames en heren. Nu horen we niemand ten, erover, hè? Ten opzichte van wat? Nou, alweer een paar maanden geleden. Bijvoorbeeld uh, over de hele linie... staat de geldontwaarding op 2,8%... tegen het niveau van 3,1% in juli. Kijk... Dat wil niet zeggen dat je in één keer een hele zware portemonnee hebt. Maar het, uh, het is toch positief. Jawel, want je positief. krijgt wel die centen terug. Ja, dat is waar. Die centen, ja. Die willen ze allemaal niet hebben. Nou, uh, dus even een positief bericht. Als je naar de stad ingaat. Je kan je tank toch net even veel, voller gooien. Ja. Ja. ja. Dat is... Uh, Houdt in je gedacht. Dus. Ja, en uh, Rotterdamse uh, Feyenoord fans zijn boos. Oh. En ook niet een beetje. Nee. Want uh, in, de, in Rotterdam, in de havenstad, ja. hebben ze de Ajaxstraat. Die mag, mag toch blijven, toch? En hij mag blijven. Jawel. Netjes. Ze hebben er een protest aangeboden. En uh, de Rotterdamse Amanda den Hartog. Ja? Die heeft een uh, petitie gestart. En ze heeft 634 handtekeningen gekregen. Maar uh, ja, alles was voor niets geweest. Want uh, uiteindelijk uh, ja, is de straat gewoon... Uh, maar zij wilde hem weg lezen. hebben. Zij wilde hem weg hebben, ja. Maar ze woonde zelf in die straat. Nee, Svaner oh, okay, is niet zo. het lekker. Ja, Ajax hoort niet thuis in Rotterdam. Wat een onzin zeg. Ajax is een heel goed schoonmaakmiddel. Ze ja. zijn waarschijnlijk een hele schone staat. Ja, en, en, en hele goede Dus uh, Ze goeie. zijn ook gewoon veilig daar. Ja, ik bedoel, ik ben, zodra Ajax erop staat, dan is het er een of zo. is meteen iets met voetbal. Voetbal jongens, zo geweest. Ja. Zelf dan gaan ze een speler verkopen voor 100 miljoen. <lacht> en de duurste speler ooit. Ja, jezus. Dan moet je toch om lachen. Het is gewoon een komedie. En dan denk je, er staat ergens Ajax op... wordt het meteen uh, heilig verklaard. Ik kan me nog herinneren dat er een beeld was in Alkmaar. Daar hadden ze heel groot Ajax opgekalkt. Uh, dan kwamen al die Ajax-supporters-fans uh, naar toen Die gingen ervoor buigen. Alleen omdat er een woord Ajax op staat. Wat is dat voor geks? Is het Tja. gek? Tja. Oh ja. ja dan leuk om te horen dat hij gewoon mag blijven. In Rotterdam. Waar Feyenoord natuurlijk veel meer wordt uh, gewaardeerd dan Ajax. Uh, straks meer wetenswaardigheden... Ja, precies. Komen die geurende en die gitaar nog voorbij. Gisteren zag ik bij De Wereld Draait Door. En wat voor zoetsappig plaatje was die daar nou aan spelen. Ik denk. nou, dat kan ik echt niet draaien. Patricia heette er zo geloof ik. Nou, ik vond het niet om aan te horen. Hoor. Ik heb de derde cd geluisterd. En ik moet zeggen, sorry, Jet Rebel is een Nederlander trouwens. Dit is echt het beste wat je hebt gemaakt sinds jaar. Doe je love me at al? Rebel op ZFM. What are you doing? You seem so uninterested before, but lately you have been calling on We en uh, Do You Love Me at All en hij heeft de nieuwste uit. Luister er even naar met dit. Ja, sorry, maar dit is echt het beste wat erop staat. Wat een goed plaatje dit. Toen ik op de radio, straks van nieuws uit de regio. Maar we zitten er ook op uh, onze Facebookpagina. Ook allerlei leuke berichten en leuke foto's. Niet te veel van die blote dames. Hè? Zelfs kom ik nooit meer van nee. die computer thuis ik, los. Ik, dit, ik uh, Er staat geen blote dame oh. op. Nee? Nou, nee. oh, al oh, die twee porno-Chinezen porno-sterren. Nee, die heb, heb ik er niet op. Nee, zit. doe maar niet. Nee, we houden het netjes in en dit programma. En Toch denk ik dat het nep is. Ja, ik wil er ja, toch nog op terugkomen. Je ziet namelijk twee, twee pornosterren. Ciermees porno. Je weet wat porno is, maar Siemens, weet je, dat is mensen die aan elkaar vastzitten. En dit waren toevallig twee hele mooie mensen. Die zaten dan bij hun middel, bij, ja, bij een maag zaten ze aan elkaar vast. Het zag er wel een beetje nep uit. Ik denk. Ja, nou, wow. heel erg nep. Een op beetje alsof. Alsof ze aan elkaar vast genaaid waren, maar dan... Ja. ja, ik denk, nou, die hebben er goed over nagedacht. Werken alle twee in de porno-industrie. Weet je wat, we laten ons aan elkaar gaan. vast naaien. Eens kijken en dan nog een keer. Ja, oh, nog een nou, keer le naaien. Leuke woordspeling ja. dit. Ja, en dan uiteindelijk gaan we even porno maken. En dan kijken hoeveel hits we hebben. Nou, dat gaat, dat gaat echt goed komen. Echt heel veel hits gewoon, man. Heftig gewoon. Toepak leest op de radio. Dat hoor ik nou de hele tijd. Nou, het is alweer weg. Ja, ze hadden al uh, Nutella-pasta met cannabis erdoorheen. Dat is al een vrij rare combinatie. Zeg maar. Wel. De Italianen die gooiden er nog een schepje bovenop. Ze creëerden smeerbaar bier. Huh. Um, het is een Italiaanse volksmond, ook wel bira spalmabile ja, zo wordt het genoemd. Ja. Nou, in de volksmond, zo staat het gewoon op de verpakking. Maar goed. Um, zeg maar tegen je vertrouwde pindakaas. Zeg daar maar gewoon gedacht tegen. Uh, want ja, dit is natuurlijk de nieuwe sensatie. En uh, ja, ik zal even het berichtje posten. En dan kunnen jullie uh, zelf uh, kijken of je het ergens kan bestellen. Klinkt echt als een hele school. Als gewoon bier op je brood. Ik bedoel, heel vaak, ik moet wel, als je net aan na te denken. Als ik vaak, als ik ging stappen vroeger, nou ja, vroeger, tien jaar geleden of zoiets, nam ik altijd wel een paar droge broodjes altijd mee. Voor onderweg. Vlak voor ik aan het bier ging. Droge broodjes? Gewoon droge broodjes. Gewoon even een basis, weet je wel. Ja. En dan heb ik even een paar droge beuggen, en daarna heb ik weggespoelen met bier. Dat was altijd wel een goede combinatie, dus dit is gewoon alles bij elkaar. Ja. Het is wel leuk. Kan je er dronken van worden is dan de vraag? Nee, nee. geen alcohol in. Nou, laat maar dan. Maar waar zou je dan godsmaan beginnen dan? Nou, omdat je het lekker vindt, Dat vind oh, ja. ik ook altijd met bier. bier. Bier is ook gewoon lekker, dat oh. vergeten mensen nog wel eens. Ja, dat vergeet ik nog wel, ik neem het gewoon altijd in. Als ik even denk van nou, ik zit allemaal in zitten, dan gaan we de coma opzoeken. Elke, elke avond? Uh, nee, ik doe het om de, om de avond om de avond. Okay. Ja, er zijn wel lichtpuntjes in mijn leven. Daar nou, houd op. Ik heb ons in dit. Ik heb nog niks te klaar. Gewoon, zeg. Wel even Nederlands, zeg. Af en toe moet je gewoon weer relativeren dat die probleemjes die, die, die wij hebben, ach, die lachen we. Daar lachen we toch gewoon op. Thans. In mijn eigen geval lach ik daar gewoon op. Wat ik ook weer om moet lachen is dat deze plaat helemaal gaat doorbreken. Altijd alweer leuk om op je eigen schouders te kunnen kloppen. Want wat waren we op tijd met deze platen maanden geleden hadden we hem ontdekt. Half Moon Run, full circle.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 Plus with old coffee and a medical text is too easy No one left from blowing off the rest And the riddles in the pages Leave it too much to guess And the worry cracks and fractures from your hip to your chest As I watch As your head turns full circle ...zinnige vragen die je in het leven uh, hebt. Half Moon Run. We hebben ook regelmatig een andere rukje gedraaid... ...uit een cd, dat heette Nerve. Ja, nu kan a lot ja, of nerve. Het goed, ik heel wacht, ja, precies. We hebben een telefoontje. We hebben telefoontje straks... Uh, ...naar tien uur schaam. Goedemorgen, Zandvoort. Live naar tellen Hoogland. We hebben altijd gekeken of de lijnen oké okay zijn bevonden. We kunnen altijd even live doen. Nou, volgens mij, de zender staat al aan. Er staat alleen geen moppy muziek nog op, maar dat kan straks nog de gekomen. Het is uh, tijd voor... Tijd nieuws voor Nieuws uit Zandvoort. Ja, tijd voor Nieuws uit Zandvoort. Nou, steek van wal. Ja, uh, de start van het nieuwe jazzseizoen is weer begonnen. Ja? Uh, komende zondag gaat uh, voor de dertiende keer het jazzseizoen uh, de serie Jazz in de krocht van start. Opnieuw is de stichting Jazz in Zandvoort gelukt om een indrukwekkende lijst van aan solisten binnen te halen. De eerste gastsolist die uitgenodigd is, is een... Echt niet de eerste, de beste. Fibrafonist Frits Landesbergen. Ja, dat is Sorry, kunnen. ik zit helemaal niet in het jazz, dus ik heb er niet zo'n verstand van. Je zit er maar... echt van het jazz. Wat is het ja, ook weer Ja, nou, ik weet wel wat jazz is, maar ja? de, de, de namen, nee. Nee, nou, ik heb het. dat is van allemaal van die um, ja, metaalstukjes voor je. En dan moet je met van die stokjes... Ja. Ongelooflijk, hè, dat ze daar jazz kunnen spelen. Vroeger heb ik dat geleerd. Uh, had, had ik zo'n klein dingetje. En dan was het gewoon al Sinterklaas. Uh, dat soort liedjes ging je erop spelen. Maar goed. Uh, in de jaren zestig. Uh, hebben ze met de Freebuffoon. Hebben ze echt. Uh, de hele, hele zaal. Helemaal op plat gespeeld. Gewoon. Er werden echt hele gekke dingen. Weer door, door gedaan. Uh, nog ja, zo, ik wou nog even zeggen erbij. Ja? Zondag ja? begint het ja. concert. In het Theater de Krocht. om 14.30 uur. Ja? En de e entree bedraagt 15 euro. Voor personen. En studenten betalen 8 euro. U kunt per gast. O Gast, solist? Gast, solist, reserveren. Oh, Oké, okay. dus je, dus je kan, kan echt kiezen welke ja. je wil hebben. Waar je wel ja. naar wil naar willen luisteren. En uh, ja. je kan een paspatoe nemen en dan koop je voor alle tiende concerten voor 100 euro. Okay. Dus dan maak je 5 euro winst per concert. Okay. Dus dat is wel de moeite waard. Je ja, ben altijd wel voor paspatoe, vooral als je een mooie foto hebt. Dan wil ik daar zeker een mooie paspatoe mee. Hè? Hè? Net schat, zit. Ik heb nog even verteld dat op 29 september vindt er in het Theater de Krocht... Dat was net jazz nog. Maar dan is er een rommelmarkt. Deze markt wordt weer uitsluitend. Tweedehands spullen worden er aangeboden. Zoals antiek. <lacht> antiek. Is er nog hip? Nee, ik dacht het niet. Curiosa. En verzameling van boeken, platen. Van die hele grote cd's zijn dat zeg maar. Van die zwarte cd's zijn het. Uh, het is van 10 tot uh, 4 uur. En, ja, Er zijn nog tafeltjes beschikbaar Dus kijk even op de krocht uh, apenstraatjeziko.nl En dan kan je daar voor een, voor een nou, kleine bijdrage Kan je daar een tafeltje huren En dan kan je daar je, allemaal je oude troep naartoe brengen En verder heb ik nog een politiebericht Een 70-jarige automobilist uit de Haarlemmermeer Heeft een motorrijdster aangereden En zonder erg doorgereden De bestuurder draaide vanuit de brede rode straat Rechtsaf de hoge weg op En had, had geen vorm gegeven aan een motorrijdster Waardoor zij dus vol in de rem moest En te val kwam De automobilist is doorgereden en een getuige belde uiteindelijk 1 en 2. En uiteindelijk hebben ze de man, de 70-jarige automobilist, aangehouden. En zijn rijwijs is ingevorderd. Die raakt hij kwijt, denk ik. Gebeurt wel vaker dat. Uh, als je me, het probleem is als je met je motor vol in de remmen moet. Je wil ook uitwijken, dus dat gaat ga je onderuit. Ja. Dat, dat gebeurt heel snel. Daarom raad ik iedereen die motorrijdt ook aan. om zo'n vervolgcursus te doen. Maar dat gilde Ja. Maar daardoor krijg je ook heel vaak dat inderdaad mensen doorrijden. omdat ze gewoon niet doorhebben. Kijk, als jij een klap maakt met iemand, of ja. iemand piepende banden, maar als iemand omvalt, ja, jij, jij hebt het niet door dat... dat, dat... Nee. Ja, het is, het is, ja, ik snap wat je bedoelt. Dus eigenlijk, deze 87-jarige, ik denk dat hij echt pech heeft gewoon. Ja, maar... Uh... Ja, ik denk. Ik, dat, hij heeft het niet gezien waarschijnlijk. Ik, hij is oud. Dus waarschijnlijk moet hij nu opnieuw. Uh, dat moet hij sowieso al zijn rijbewijs. Moet hij toch een, een, een cursus doen of hij moet een uh, examen doen? Ik ga die zak. Ken je het programma De Allerslechte chauffeur van Nederland? Ja, ik vind het zo'n sensatie. Dat doe ik niet aan mee. Maar daar kwam, rijdt dus ook een vrouw in mee. Yeah? En die, uh, die heeft al. 30 jaar of zo de rijbewijs. Elk He? jaar, ze is 78. Elk jaar wordt gewoon de rijbewijs, want ze is medisch gewoon in orde. Oh ja. Alleen, ze heeft al 30 of 20 jaar of zo niet gereden. Oh. Dus ze kan gewoon totaal niet meer rijden. Nee. Maar ja, vervolgens wordt wel de rijbewijs verlengd. Dus dat soort mensen mogen gewoon de weg op. <laughs> terwijl ze eigenlijk gewoon niet meer in staat zijn om te rijden. Dan denk ik. Ja. Dan in plaats van een medische keuring ook een rijvaardigheidskeuring. Maar... Wie ben ik? Hè? Ja, precies. Het klinkt allemaal zo logisch, maar soms ja, wanneer is die grens? En... Wij, zou, wij zouden in de politiek moeten. In de Polen? Mag, ik weet niet hoor. <laughs> ik weet niet. Zover het nieuws Nou, straks misschien nog wat kleine berichtjes uit Zandvoort, maar eerst weer even een moppie muziek op die zender. En jawel, hadden we het over oude muziek. Nou, 40 plussen. Haal je hart op. Van halen. Maken ze nog muziek? We gaan meteen even googelen of, of het echt zo is of ze nog muziek maken. Kenst Loving lappen, jongens. Een van de grotere. Ze maakten hier in Nederland. There's a time, place for everything. For everyone. We can push with all our might. But nothing's gonna come. Oh, no. Uitvervlogen tijd. Ken Stop Loving You. Hebben ze nog wat? Ja, wat tattoo is in 2012 uitgekomen. Dat is het laatste cidétje, maar geen grote hit natuurlijk. Edward Lodewijk en Alex van Helen. Uh, Nederlanders die uiteindelijk naar Amerika zijn gegaan natuurlijk. En ze uh, ja, zijn gigantisch doorgebroken natuurlijk met het hammer on, tapping on, om de gitaar. Dat was dan een beetje de theorie achter uh, een gitaarspel. En ja, leuk om dat altijd weer even terug te lezen. Ik denk van, oh ja, zo is het allemaal begonnen met uh, deze heren uit Nederland. Ken, loving you. Je bent Toepak op de radio 20 minuten voor uh, 10. En allerlei dingen weer te lezen op ons Facebookpagina. Ik verwijs er maar even naar. want het is best nog wel leuk. Soms met uh, je nieuwe techniek, uh, opvouwbare auto's, zie ik nu. En oh, één keer even bijkomen. Ja. Dat is wel weer grappig. Ja, doch, dat is wel grappig, want ik ben ook als we een filmpje aan het kijken ondertussen. Maar uh, het is een, uh, een auto die handig is voor als je in de drukke stad wil parkeren. Het is ja? sowieso een elektrische auto, ja? wat sowieso wel fijn is. Want ja, in de stad uh, minder uitstoot. Nou, we kennen het verhaal oh, ja, wel. Ja, ja. Maar wat ook handig is aan deze auto is dat hij opklapbaar is. Dus je kan hem, ja, er komen wieltjes naar beneden ja? en dan klapt hij zo heel mooi. Op, en dan heb je gewoon een veel kleinere auto. Je hebt gelijk, Kijk, de achterkant komt nu omhoog. Die achterkant is net een soort helm ja. die je inklapt. Alleen nu klapt hij van achter naar voren. En dat is hem dan? Ja. Uh, ja. En, en gaat... dan moet je niet je auto erachter parkeren? Ik, ik zie ook al. wel wat probleempjes. Want als een andere auto komt, die parkeert hem achter en die vouwt hem dan ook weer op. Dan kan jij dus je auto niet uitvouwen. Ik weet niet, ik zie er niet echt heel veel positiviteit hier aan. Het is een hoop, een hoop tijd, het geld is niet gestoken... maar hij klapt alleen een klein stukje omhoog... waardoor je erachter iets meer ruimte hebt. Nou ja, goed, kijk zelf maar even op de Facebookpagina. Het is wel iets apart. Het is ook wel weer goed om te realiseren. Maar... Nou, het is een concept, hè. Dus uh, ja. laten we... Het, ja. het, het, het is het begin. Ik denk toch steeds dat we iets moeten hebben... dat je gewoon onder je voeten kan plaatsen. Net zoals die Segway. Dat vond ik echt wel een goede, goed iets. Dat is het vooral dat die jongen die in Nederland in Zandvoort is gaan rijden. Die heeft natuurlijk ook een of andere ziekte. En dat mocht toen eerst niet. En die heeft de weg vrijgemaakt. Waardoor je in heel Nederland nou al met de segway op de weg mag. Ja, maar je hebt tegenwoordig ook rolstoelen. Ja? En die werken ook hetzelfde als segways. Dan hoef je alleen naar voren en naar achter en opzij te leunen. Ja? En dan kun je gewoon die hele rolstoel bedienen. Voor mensen die dus niet eens iets met hun handen kunnen doen. kunnen dan gewoon zelf rijden. Ja, Zo. Dus dat is echt. Super gaaf, vind ik het dat. Is wel. Alleen als sommige rolstoelen zijn zo verder uitgekleed... dat die persoon die staat erop, die zit er zo op... dat je denkt van, als ze ergens tegen rijden... dan liggen ze ook meteen helemaal ondersteboven. Ja. Die staan helemaal vrij, helemaal ergens op. Dan denk ik van, het is wel gaaf. er net weinig ruimte in. Je kan over het tussendoor. Maar als het ook wat fout gaat, dan denk ik... dan is het ook meteen klaar, weet je. Maar dat vind ik ook met die strandrolstoelen. Dat vind ik ook echt een geweldig Dat uit, is een geweldig iets, ja. Ja, ja, ja. Maar ze zijn nu ook steeds meer... Uh, opgangen naar het strand aan het maken, gewoon dat mensen bijna bij de kustlijn kunnen komen. Ja. Omdat er gewoon allemaal, ja, stenen ja. liggen, zeg maar. Dat, dat ze zo'n oprit hebben. Ja, want iedereen vindt het, ziet er allemaal wel zo idealistisch uit, zand, maar uiteindelijk vinden we het toch allemaal niet zo functioneel, zand. Want het toch gaat tussen je tenen zitten, het gaat ja, in je eten dus, zitten. Ik vind dat zo heerlijk, hè? Zo lekker tussen je tenen het ja? zand. Ja, oh, heerlijk. lekker. Wel precies ik, vind, ik snap mensen ook niet die met schoenen het strand op gaan. Dat snap ik echt niet. Oh ja. Ja, dus ik probeer altijd met de schoenen zo ver mogelijk stand op te komen. Ik zit helemaal door en dan geef ik nog valk om. En dan denk ik, nou, doe mijn schoenen nu maar uit dan. Ja, ik loop eigenlijk altijd, ik loop nu ook op blote voeten. Ja, dus, precies. Wat dat ja. betreft. Het valt mee vandaag, dames en heren, met de geur. Charlie, waar. <laughs> Echt waar? Echt nou, waar? Nou, zeg. zeg. Kwart voor tien. No, <laughs> ja, weer zo'n Nederlands beentje. Going back to the zoo. Heb je er van gehoord? Ja, dames en heren. Charlie. Charlie. Zullen we naar het strand gaan? we nou, een stukje zwemmen. En dan zwemmen we zo naar de maanlicht. Moonlight. Ja, Moonlight. Je moet even kijken wat het voor betekent. Uh, Charlie is natuurlijk de nieuwe single van... Uh, uh, going the, Back to the Zoo. To the Moonlight of In the Moonlight? To the Moonlight. Ja, best nog een klusje hoor, daar te komen. To the Moonlight zingen. Uh, zwemmen. Uh, ja, goedemorgen. Goedemorgen. Dit is goedemorgen. de Leeft op de radio. Wat hebben wij zoal al te melden? Nou, onder andere dit... Ja, er is echt een, uh, een hele hype rondom Benny Wilfred Wil, zo, Winfield Jr. Ja. Uh, die plaatst op uh, Instagram, dat is een uh, app waar je foto's mee kan maken, ja. uh, plaatst hij sinds 11 juni 2013 elke dag een uh, self-shot, een zogeheten selfie. Ja. En de man heeft een hele grote glimlach. En eigenlijk als je ja, langs als foto's in het begin denk je echt van, nou ja, het zal wel. Maar als je zo rustig door die foto's heen scrollt, ja? krijg je op een gegeven moment zelf ook een glimlach op je gezicht. Het hoeft niet zo moeilijk te zijn, ook het leven. Hè? Nee. Als je kijkt naar die foto's, ik denk het is wel een beetje vervuiling van het internet. Ja. Hij zou op de achtergrond nog wel iets spannends te kunnen doen... in plaats van op een bank liggen en in een auto zitten. Maar nou, wie weet komt het allemaal nog. Ja, het, het, het boeit altijd wel. Ik heb ooit ook zo'n film gezien. Smoke. Dat is ook een film van, mij, van 20 jaar geleden. Dat is ook zo'n man die heeft een winkel... op een hoek van de straat. hele drukke straat. En die zet klokslag, ook in het weekend... zijn camera neer, pad, standpunt... op een statief en een... 8 uur, maakt niet uit of er nou net iemand moet, voor de camera staat, maak hij een foto. En al die foto's heeft hij af laten drukken en die zitten in fotoalbums. Zo. Ah, weet hij weet heeft wel, er een er... stuk of 4-5 vol met alleen foto van uitzicht vanuit zijn. uitzijn. Er heeft een man heeft, uh, van zijn kinderen, van beide kinderen, heeft hij zeg maar elke dag ja? of elke week Heeft hij een foto gemaakt. Ja. Vanaf baby tot aan, ik geloof dat ze nu een jaar of twaalf zijn, en dat heeft hij in een filmpje gemonteerd. Ja, dat is leuk, ik heb gezien. En het is zo leuk, want je ziet echt dat hele kind, je ziet hem natuurlijk wel een beetje bewegen, maar eh? je ziet dat kind echt gewoon helemaal uitgroeien tot een ja. volwassene. Ja, super gaaf. Ja, het is echt, je kan hele leuke dingen doen, zeker nu omdat, ja, vroeger was je heel zuinig op je negatieve, ja nee hoor, ik heb zeker een heel rolletje al volgeschoten, Er moet toch een leuke foto bij zitten. toch spannend, ga je het wegbrengen, tegenwoordig kijk je, niks, maak er nog een, nog een, nog een, nog een, ja, een, nog, ik, een nog een, nog een, nog Ik was van de twee weken terug zo, was eh? in, uh, Artis. Ja? En toen ja, dan ben je ook leuk daar foto's aan het maken van pinguïns en, en, ja. en mijn vriendin en dat soort dingen, weet je wel. En, ja? Genoeg dieren dus. Ja. En ik had in totaal 415 foto's gemaakt. Moet je dat Zo. even omrekenen in fotorolletjes. Ja, die moet je ook doorlopen, want uiteindelijk zit je hele computer vol met meuk en die ga je ook niet meer nakijken dan. Nee, maar je hebt ook, ik ben dan nu een fotoboek van aan het maken, maar het is wel grappig. Want ik heb ook van die shots dat je dan 15 foto's achter elkaar klikt, dat je ja. zo'n pingwing ziet lopen of springen of ja, wat dan ook. Ja, ja. Maar die kun je dan heel leuk bewerken dat het net zo lijkt alsof je, dan zie je die pingwing echt zo achter elkaar doorlopen. Ja. Dat is wel leuk. Dat is wel weer grappig. Wel veel werk, nee, wel Kan leuk. je ook mee filmen? Heb je het gehoord van film? Dat kan ook. Film, ja. Film, beetje Ik zit momenteel te denken om mijn kinderen elke dag of elke week een vraag te stellen. Dezelfde vraag. Gebruik je drugs? Ja, daar heb ik een beetje zicht op. Nee, maar gewoon om, om vier of vijf vragen te, te bedenken echt, is een essentiële vraag. Waar ben je trots op? Wat, eh, wat heb je vandaag gedaan? En dat moeten ze dan weer een paar woorden moeten ze beantwoorden. En dat elke keer op hetzelfde punt. En dan dat volhouden maanden. En dan alleen maar één sticky waar je alleen maar één persoon op filmt. En elke keer pak je dat sticky doe je het klikje erin, stel je de vraag. Doe je het stikkie naar de weer uit op volgende. En alleen elke keer diezelfde vraag stellen op één sticky en dan krijg je op een gegeven moment wel creatieve antwoorden. Ja, volgens mij. En die zie je langzaam dingen veranderen. Alleen, het is, je moet volhouden, hè? Je ja. moet niet denken dat je na twee weken een leuke antwoorden hebt. Ja, nee, je, je hebt, moet je hebt, volhouden. Je hebt ook al twintig jaar radio, dus het, het is mogelijk. Het is mogelijk. Als ik me ergens in vastbijt, man, dan kan ik me ergens in vastbijten. Helemaal geen punt. Even de laatste plaatjes voor je. Ja, tien uur, maar geen nood. We zijn 24 uur per dag aanwezig. Ja, bij ons gaat de zender om 12 uur niet uit, hè. Dat was vroeger wel zo. Weet je nog wel. Tint, tint, tint, tint. Heel veel zo'n drie ja, is heel lang geleden. Ik, Ik weet het. We ja. houden erover op Elfsemtree, of is dat?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 Zo moet je het kijken. Elke dag gaat de zon op en elke dag heb je weer nieuwe kansen. Dames en heren, natuurlijk zitten we nog in de crisis. Maar eigenlijk zijn we de crisis voorbij. We komen in een nieuwe fase van het leven. Ja, ik heb vandaag een uh, futoloog nog even zitten luisteren. Die heeft zoiets van, uh, tuurlijk zit in een crisis. Maar zo moet je het zien. We moeten naar een nieuwe fase van het leven gaan. En uiteindelijk hebben we straks het geld bijna niet meer nodig. Want we hebben de 3D printer. Oh. Oh, jeetje. We de, als je de 3D-printer hebt, hebben, we hebben alleen maar grondstoffen nodig. Die haal je op bij een winkel of bij een bedrijf. En dan, dan doe je allemaal in die 3D-printer. En je denk nou, mijn kopjes zijn op. Hop, print je gewoon even een paar kopjes uit. Bij uh, uh, een stuk. een stuk. Print je gewoon weer een iPod uit. Dus eigenlijk heb je bijna niks meer nodig. Want alles hoef je ook... Dat, alleen grondstoffen stop je in die printer en alles kan je maken. Moet je ook grondstoffen hebben? Ja. Grondstoffen, ja. Die worden waarschijnlijk wat, wat prijziger dan. Maar uiteindelijk wordt het leven goedkoper. En uiteindelijk kan je dan wat meer voor elkaar gaan zorgen. Dat is een beetje de theorie hierachter. Nou. erachter. Jij hebt het over voor elkaar zorgen. Yeah. Dan zie ik hier ook wel een leuk bericht. Yeah. <laughs> uh, een voormalig dakloze Billy Ray Harris. Yeah. Die uh, ja, was zijn huis verloren. En ja, die woonde op straat. En die zat te bedelen. En toen uh, kwam de uh, gulle Sarah Darling yeah. kwam langs. En die gooide een paar centen in de... In de in hoedje of het bakje of ja. wat dan ook. Maar die had niet door. Dat sprong de diamanten ring. Verlovingsring. Oh, oh, ook blonde. in het bakje had gegooid. Oh, het is en de sop. Ja. Nou ja. Uh, Harris hij had even nagedacht om hem te verkopen. En ja. hij zou ongeveer 3000 euro voor de ring kunnen krijgen. Ja. Maar ja. De, de, de, het Engelsje in hem kwam toch naar boven. En hij bracht de ring netjes terug. Ja. Nou. Uh, hoe heet het, als dank besloot Sarah Darling uh, voor hem uh, geld te gaan, op, gaan, gaan inzamelen. inzamelen, inderdaad. En ze had ongeveer verwacht dat ze 750 euro zou binnenhalen. Maar, maar <laughs> jawel, er werd er heen. ruim 140 Duizend euro binnengehaald. 140.000 <laughs> voor de man. Ja. En uh, ja, inmiddels is hij via een tv-programma ook herenigd met zijn familie, die hij al zes jaar niet meer had gezien. Wow. Dus hij uh, dankt God dat hij. Wie? God. Die heb ik even gemist. Wat hij ja, hij gedaan die, dan? Ja, niks. Je maar... had toch niks in het hoofdhoedje nee, bij hem gedaan? Hij, hij was wel blij dat, uh, dat God hem had gespaard. En... Dat is jouw jammer. Ja, het, het is een Amerikaan. Natuurlijk. Het is dat. jammer dit. Gewoon het <laughs> nou, echt een uh, zwarte man wordt geholpen door een blanke. Oh, wel heel erg mooi dat is ook met een blanke. Om een zwarte man weer te helpen. En dan gaat, wie gaat hij dan bedanken? Gaat hij God bedanken? Wat ja. is het Want die hele man heeft er helemaal niks mee te maken. Althans, als, als, als het een man is God. Dat weten we en, niet. Ook... En zijn so, opmerking. Ja? Ik voel me echt een mens. Het is een geweldig verhaal dit. <laughs> en daarmee... Maar ik vind het verhaal op zich vind ik wel heel mooi. Het is wel mooi. Door één diamantenring. ring. Ja. En dat is ook wel weer mooi van de media. En, het mooie vind ik dat ja? hij gewoon... hem terugbrengt, iets goeds doet. Ja. En het ook duidelijk, want hij maakt daar gewoon... nou ja... 140.000 euro winst mee. Ja, het is een win-win... ik wil hem bijna juist... win-win situatie. Ja. ja het win -win. is een term die eigenlijk niet meer kan, maar het is mooi. Dit, en iedereen heeft ervan gesmuld. Iedereen heeft ook zijn steentje bijgedragen. Zie je dat we het wel redden in deze maatschappij? Kom op zeg! Met deze boodschap gaan we het weekend in... En ja, het klinkt bekend. Dan ja. even, even, even toelichten wat het is. Uh, je kent nog uh, natuurlijk Amy Winehouse. Ja. Helaas niet meer onder ons. Die is door Mark... Uh, Mark, uh, Hoe heet die man ook weer? Mark Ronson. Daarna ja. dat zou jij ja, een nummer wel inspelen. Ik heb een ontzettend leuk nummer gevonden. Wil je het inspelen? En dan wordt het vast een hit. Maar alleen we moeten wel de rechten betalen aan de Zutoms, Want die hadden we het origineel. Dit was Toebalgeleven. Hoi.